Dit is ons laatste liedje, dit liedje heet Down Rabbit Hole. Je kan dit liedje vinden op Spotify. Wij zijn POM, dank jullie wel dat jullie er waren. Dank jullie voor een leuke avond. Dames en jongens en meisjes. POM! Gaat <applaus> ja, lekker zo'n wall of sound uh, bij vlagen. Heerlijk. Eh. Uh.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 Het is uh, net leuk uh, dat Low Sound System iets draait wat, wat ik ook heel erg leuk vind. Maar uh, we hebben natuurlijk ook uh, de plicht om een aantal interviews uit te gaan zenden. En onder andere dus van uh, de band die je net hebt uh, kunnen horen. POM! Nou, uh, het is een, uh, duidelijk een beetje een indie bandje. Zo dus moeten we dat uh, voorlopig even omschrijven. En het is de vierde band uh, van vanavond, maar ook met deze band had ik een, uh, eerder al een gesprek. De band die ook speelt vanavond bij deze derde voorronde, ik weet alleen niet uh, wanneer ze spelen. Uh, dat kan Lisa mij wel vertellen van POM. Uh, we spelen als vierde. Oh, zoals dus voorlaatste. Uh, even over jullie band, want wat uh, mag ik, uh, hoe moet ik het omschrijven? Ja... We maken fuzz pop. Fuzz ja, Oké, okay. fuzz. Maar wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, waar kan ik het mee vergelijken? Eh, uh, uh, Pomme is de liefdesbaby van Tysagal en Blur. Ah, ah, ah, er zit een vleugje Blur er tussen. Ja, wel een beetje, wel een beetje, ja. Uh, hoe, hoe, uh, hoe is dat uh, met, uh, met Blur? Is er iemand die, die uh, heel erg uh, bewon uh, Blur bewondert? Ben jij dat, uh, Mike? Uh, dat ben ik niet, helaas. <laughs> ik, uh, ik denk wel uh, Joy. Ja, <laughs> uh, joy yeah. Yeah. Is, dat, is dat ook uh, een beetje de muzikale richting uh, die, jullie, uh, die jullie op willen? Ja, het is allemaal best wel 90's. Eigenlijk gewoon... Uh, ja, majeur akkoorden spelen. <laughs> uh, wat, wat, wat, wat, wat is uh, zo leuk aan die 90s? 90's? Gewoon lekker hard. Lekker dansen. Wat zeg je? Maar ook al in het major 60s. Major 60s? Met een major 60s, the groove. Ah. van de. Ah. Nou, Justin komt er ook even bij, gezellig. Ja, ja. Alot al weer meteen weg. <laughs> <laughs> ik ga me laten vertellen door je andere bandleden dat jij de man van de 60s bent. Ja. <laughs> Of, of is dat een beetje uh, zoiets van, uh, ik, uh, ik word nu met, uh, met mijn wond vol tanden uh, gezet? Nee, ja, het is een beetje grappie, denk ik. Ja? Ja. Ja, ja dat, dat is inderdaad een keer, dat heeft iemand een keer gezegd bij een soort van, uh, bij gewoon na een optreden, sinds toen is dat een beetje de grap gebleven. Is het een beetje uh, een gimmick? Nee, niet een gimmick, gewoon een grappie.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 Nou, dat waren ze dus eventjes. Uh, Mensen van POM, ja, uh, die uh, zijn geweest. De laatste band die zal straks uh, zijn opwachting uh, maken. Dat is een uh, band die onder meer bestaat uit Gigi van der Veer, Merlijn Baartman, Gijs Hameten, Teun van der Marel. Maar niet Julian Kurperzoek. Die hadden ze dus nog uh, erop uh, staan. Maar die uh, maakt daar geen onderdeel meer van uit. Waar, uh, ja, waar hebben zij eigenlijk een beetje de, uh, de muziek waar Abraham uh, een beetje mee beroemd is uh, geworden. De Abraham en de mosterd En de muziek dan uh, de, bij de verstaan? Ik zit een beetje raar uh, te kletsen vanuit die catacomben vanuit die, uh, van de poppatronaat. Maar uh, ze, hebben, uh, ze omschrijven het zelf als de eclectische post in die pop. Tenminste, dat is uh, um, zoals de organisatie van de Rob Akdarwoord het zelf omschrijft. Zelf, maar dat hoor je straks in het interview, in die disco. Het is niet in de disco, maar in die disco. Uh, hoe ze daarbij zijn gekomen, dat uh, laten ze straks uh, weten. Uh, straks dus uh, de laatste band van uh, vanavond in deze derde voorronde. Maar eerst weer even het uh, geluid uit de zaal van Low Edict Sound System. Oftewel Dylan, die de plaatjes... Dylan zonde van, want die schuilt achter uh, Low Edict Sound System. En die uh, schuift het allemaal weer... Aan elkaar vast. En uiteraard is straks weer het stemgeluid van Pepe Fischer te horen die de band Golden Boy verder gaat introduceren.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 Pretty shower Dank jullie wel. Even een kaapbootje erbij. Hij is hier! Oh, wat is het toch gezellig hier? Voor de allerlaatste stukje indie disco. Sorry. dat jullie allemaal zijn en bedankt aan Robacta alle andere super vette acts. Hele fijne avond nog. Yes, dit was Golden Boy, hey, ladies and gentlemen. Indie Disco, I love Indie Disco, alright.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 Nou dat bedoel ik, dus de jury zal het niet makkelijk hebben. Tot we terugkomen, de DJ van Dienst, geef hem een applausje. Dit is DJ Low ik Sound System. DJ Low ik Sound System, laten we even voor wat het uh, is. Want we gaan natuurlijk ook nog even terug naar eerder op de dag. Eigenlijk op de middag, eind van de middag, toen alle bands zich melden bij de organisatie van de Rob Act daar wordt. Want er moet natuurlijk het een en ander doorgesproken worden, hoe zit dan zo'n optreden eruit. Uh, wat moet je doen uh, als je hebt opgetreden, daar krijgen ze eigenlijk allemaal een beetje naar uitleg over. En in die tijd heb ik zelf natuurlijk ook nog even uh, met de diverse mensen uh, zitten praten. En een ervan was dus de laatste, Golden Boy. Bij, uh, ik ben even uh, vooraf aangeschoven uh, bij Golden Boy, maar... Golden Boy bestaat ook uit een dame. En ik heb altijd geleerd dat je dames voor moet laten gaan. Dus. Ja. <laughs> dat is Gigi. Um, even over, over de band. Uh, want, uh, want jullie zijn met vijf mensen. Zeker. Ja. Wat is er. Wat, uh, wat, wat, wat kun je over die band uh, vertellen? Uh, ik heb al iets van. voordat we dit interview al opnemen. Uh, iets met Indie Disco. Dat klopt ja. Wij. Uh...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 Dat klopt, maar eigenlijk komt het een beetje door onze drummer Gijs. Toen hij bij de band kwam, gooide hij door een van onze nummers ineens een disco beat. En dat vonden we zo geweldig, dat het een beetje is blijven hangen. Dan loop ik wel even naar, het, naar de dader toe, want ja, want ja, ben jij eigenlijk een beetje de uitvinder van het, van het geluid?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 wat is jouw rol binnen de, binnen de band? Ik ben uh, deel van de schrijfsessies, en gitarist en uh, backing vocals. Uh, Eén van de mensen die ook uh, de, de arrangementen helpt uh, vormgeven? Ja. ja. Uh, nou uh, ga ik uh, eventjes uh, van hoe gaat een gemiddelde repetitie, gaan jullie rollen bollend over straat?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 Uh, nou, je kan ons uh, sowieso vinden op uh, Facebook, mm -hmm. uh, goldenboynl heet het nu. Uh, en op Instagram goldenboyoboy, oh kan je ons nu ook vinden. En we hebben al een paar releases uh, op Spotify nu, ja. en er komt nog meer aan komende maand. Dus, uh. ik, ik heb me laten vertellen een EP. Uh, klopt, uh, op vader deze dag, 14 februari, komt uh, de, onze nieuwe EP uit. Dus, dus dat is dezelfde? Heldig... En hoe heet die dan? Bundle of joy. Bundle of joy. En waar brengen jullie ja. uit? Uit? uit? In Paradiso. In <laughs> Paradiso? Goed, oké. Okay, nou, een duidelijk verhaal. Dank jullie wel, jongens. En tot zover was dat uh, Golden Boy die uh, uitleg gaf over hun muziek. Terug naar de zaal. Laten we eventjes uh, even Low sound system voor wat het is. Want uh, we hebben natuurlijk ook nog nieuw materiaal vanavond al uh, te horen. Panda aan de Maar. die gaan we bij uh, de komende voorronde nog uh, horen. En dit is uit Groningen, ook een uh, leuke band. Of ze mee gaan doen bij Eurosonic Noordenslag, dat is nog uh, de vraag. Volgens mij wel, uh, maar dit is toch echt de nieuwe single van Meadowlake. De dus, uh, van Meadow Lake was dat. Uh, het bracht uh, de tijd. En dan moet ik eventjes uh, goed uh, kookloeren op uh, het uh, pc'tje of het uh, laptopje wat ernaast staat. Is inmiddels vijf over half elf. En dat uh, zou betekenen dat nog op dit moment de jury bezig is zich te beraden over. Ja, wat uh, de winnaar van vanavond zou moeten worden, de runner-up. En natuurlijk de publieksprijs, want dat is uh, ook wat uh, speelt. Nu, even tijd tot die tijd, even non-stop muziek.